1 Uur. Gert Luk met het NOS-journaal. De burgemeester van de Duitse stad Altena is neergestoken vanwege zijn immigratiebeleid. Andreas Holstein zei dat vandaag op een persconferentie. Holstein werd gisteravond in een schwarmazaak aangevallen door een dronken man met een mes. Hij raakte gewond aan zijn hals. De dader zei volgens de burgemeester: U laat mij verrotten en haalt wel 200 vluchtelingen hierheen. Holstein staat in Duitsland bekend om zijn ruimhartig immigratiebeleid. De burgemeester wijdt de steekpartij aan het vergiftigde klimaat op sociale media over vluchtelingen. Paus Franciscus heeft in Myanmar opgeroepen tot verzoening en respect voor de mensenrechten. Hij deed dat na een gesprek met regeringsleider Aung San Suu Kyi. In zijn toespraak ging de paus niet concreet in op de situatie van de Rohingya... Of hij met Suu Kyi over de vervolgde moslimminderheid heeft gepraat is niet duidelijk. In zijn toespraak riep Franciscus op tot vrede en tolerantie... tussen de verschillende etnische groepen en religies. Bij een schietpartij op straat in een woonwijk in Nieuwegein... is vanochtend een man gedood. Volgens RTV Utrecht zijn de verdachten er met een auto vandoor gegaan. Later was er ook een wilde achtervolging op de A2... waarna twee verdachten aangehouden werden bij het AMC in Amsterdam. De politie wil nog niet officieel bevestigen... dat er een verband is met de schietpartij... Longartsen uit acht Europese landen pleiten voor een bevolkingsonderzoek naar longkanker. Ze willen dat risicogroepen een CT-scan krijgen. Longkanker is de dodelijkste vorm van kanker vanwege de snelle groei en snelle uitzaaiingen. Minder dan 10% van de patiënten leeft na vijf jaar nog. Als de ziekte vroeg wordt ontdekt is de kans op genezing een stuk groter, zeggen artsen. Amsterdam is kandidaat voor de openingswedstrijd van het EK Voetbal in 2020. Het uitvoerend comité van de Europese Voetbalbond, UEFA, beslist volgende week donderdag... in welke stad het eerste duel van het toernooi plaatsvindt. Ook Brussel, Glasgow, Rome en Sint-Petersburg zijn in de race. Het weer op de meeste plekken bewolkt met wat buien, soms met hagel en onweer. Vanmiddag ook af en toe zon en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hebben mijn ouders van voren beslist? Dat ze wouden proberen me Hollands te leren. En zo is dus gegaan en zo is Want volgens de Libellen kon je veel meer vertellen in het Nederlands als in het Twents. Dus om plat te praten moest ik altijd laten. Want laten verstaat je geen mens. Ben wel in Twente geboren hoor. In buitenwijk van Almelo In die metropool ging ik jaren naar school Maar aan plat deed ik niet zo Ik kan wel verstaan, hoor, daar hoor ik het te vaak Voor de buren, die praten zo kwart En ook onze slagen toevallig Mijn zwagen verkoop als een vlees in plat Later ben ik kapstig gewonnen ik werk in diep mijn mech Daarna in het westen en daar begon pessen, waarvoor had ik eerst nog niet door. Hun zijn dat een accent had, maar ik praat geen eens plat. Hun schol me uit voor boerin. Maar hun kunnen me wat, ik kom uit de stad, maar het deed toch wel zeer benin. Ik dacht, en kan mij ook verschil, als ze echt zo raar denken van mij. Nou, dan praat ik op plat, opa leert me wel wat, dus ik ging toen naar opa en zei... Hallo, dag opa, hoe gaat het met Oeda? En opa zei toen deze zin... Hij niet plat kunt praten, kunt beter me laten... En het deed nog veel zeer de windin. Artiest in het licht. Het Noord-Hollandse dorp eh, Volendam heeft eh, voortgebracht De Left Side En zanger Harm Veerman daarvan, de liedzanger dus Ja, die is jarig vandaag Nou, vandaar ja, Vandaar ik kon van hem persoonlijk alleen maar een kerstplaatje vinden. Nou, dat uh, vind ik nog een beetje aan de vroege kant. Uh, maar, uh, nee, nog maar niet. Nee, nog maar even niet, hè. Oké, okay, nou, nou zijn we toch al niet zo gek van kerstplaatjes. Maar goed, oké. Okay. <laughs> uh, Harm Veerman dus. Hij uh, zat van 1968 tot 1976 in deze Volendamse band The Left Side. En uh, nou, hij is jarig vandaag. En helaas moet ik u schuldig blijven hoe oud hij is geworden. Want dat kon ik zo gauw even niet vinden. Dus uh, dat uh, helaas dat moet u dan nog maar even goed houden. Misschien vind ik dat nog wel. Toch? Kan altijd. Ja. ja. U weet ik nog nooit. Sandy Shaw. Meisje met de blote voeten. Ja. Long live love. Cindy Sean, dat was het meisje wat altijd op blote voetjes liep. He, weet je nog wel? Ja, dat weet je Nou, jij weet dat niet meer, want dat was voor jouw tijd, denk ik. Uh, ja, toch? zo lijkt mij wel. Ja, dit is uit 1964, 65, zo'n beetje. Gisteren, ja, dames en heren, zat ik even naar mijn collega's te luisteren. Uh, naar Dolly en Cheryl. En uh, toen, toen hoorde ik het volgende nummer uh, voorbij komen. Maar, ja, ik, ik vond het een beetje jammer. Weet je waarom? Omdat het een remake was. En ik vind nou juist de originele opname van dit nummer helemaal te gek. En die remake vind ik eigenlijk niet klinken. Ja, sorry hoor. <laughs> sorry, Cheryl. Maar um, ik ga nu even de echte draaien. Ja, dan hoor even de echte. Dan hoor je nu eventjes hoe die echt. Hoe die prachtige plaat. Maar dan de originele opname. I see the rain, the marmalade. de zogenaamde originele opname, oftewel originele opname van uh, dit prachtige nummer van uh, de band de The, The Marmalade. En, ja, dat is nog eenmaal zo. Als je op zo'n zo medium als Spotify kom je heel vaak van die remakes tegen. En ik vind ze vaak zo verschrikkelijk minder dan het origineel. En uh, dat blijft natuurlijk toch altijd het mooiste, en vind ik. En dat was met dit nummer ook zo, ik hoorde hem gisteren, ik denk, ik ga toch morgen eventjes het origineel laten horen, de, de echte opname, ja. de echte oude Monomix. Ja, eerste hit overigens voor deze band, hè, de Marmalade. Maar goed, we gaan even lekker eten, mensen.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 het is een recept voor twee personen en de bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. Ja, maar wat nou als ik met z'n vieren ben? Dan verdubbel je de oh. hoeveelheden. <laughs> oké. Okay. Kwestie van rekenen. Oh, oké. Okay. U heeft hiervoor nodig 250 gram penne. 300 gram broccolieroosjes uit de diepvries, 150 gram gerookte kipreepjes een gesnipperd ui, een teentje gehakte knoflook... een flesje kookroom van 250 milliliter... 150 gram Danish Blue, verkruimeld... 100 gram uh, parmezaanse kaas, geraspt... wat olijfolie en een eetlepel pesto. De bereiding gaat als volgt. Kook de pasta volgens de aanwijzing beet gaar. Verhit intussen in een wok of hapjespan de olijfolie en fruit hierheen. Hierin de ui en knoflook glazig. Voeg vervolgens de broccoli toe en laat dit op laag vuur een minuut of vijf garen met het deksel op de pan. Schep dan om en voeg de kipreepjes toe. Voeg dan de kookroom, de delishblue en de parmezaanse kaas toe en laat dit alroerend aan de kook komen. Schep tot slot de pesto door de saus en voeg de uitgelekte pasta toe. Warm dit nog even heel goed door. Ik zou zeggen, eet smakelijk en uh, een tip erbij. Vegetariërs kunnen de kipreepjes uh, eventueel vervangen... door wat in partjes gesneden champignons. Bij deze. Dat is lekker, toch? Eet smakelijk. Ja hoor, is prima. Is prima en dit heb, je, dit heb je vorige week nog gegeten. Oh, was dat het? Ja. Waar ik een hele dag van... Nee hoor, het, nou, het was lekker hoor, was heerlijk. Grapje. Goed, u kunt het allemaal nog eventjes rustig nalezen, dames en heren, op onze Facebookpagina. www.facebook.com- Eh, uh, Ja. Niet CFM lunch doen, want dan kom je er niet. Zandvoort luncht dus. Ja. Er staat ook een plaatje bij, en als die van u er anders uitziet, is die mislukt. Ja, nou, dat hoeft niet. Oh. Nee. kan het even gewoon nog lekker zijn. Okay. Het <laughs> hoeft er niet precies zo uit te zien oh. hoor. Oké. Okay. Het is alleen nou. voor het plaatje, hè? Ik heb het vorige week gegeten en ik garandeer u, het was lekker. Da nou, daar nou weer genoeg complimenten En zelfs, is, nou, zelfs zonder vlees, maar alleen met champignonnetjes, is het brood prima te doen. Het oh. yes. Is erg lekker. Maar dan ben blij dat bij mij de kipreetjes erin zaten. Ja, oké. Okay. Uh, niet her. We gaan uh, nog weer even wat leuke muziek draaien. Tot aan het regio Nieuws van half twee. Suspicion Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care Though you keep on saying, you really, really, really love me Do you say the same words to someone else when I'm not there? Suspicion Oh, it's my heart Why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow I can't help but think that you're meeting someone else tonight Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful ever you for Suspicion torments it's my heart Suspicion Keeps us apart Suspicion Why torture me? <laughs> Darling, if you love me I beg you, wait a little longer <laughs> Wait until I drive all these foolish fears out of my mind Why can't our romance just keep on growing stronger? Maybe I'm suspicious cause your love is so hard to find Suspicion Oh, it's my heart Suspicion Keeps us apart Suspicion Why torture me? Suspicion Terry Stafford was it Well I woke up this morning and you were on my mind You were on my mind. to the corner just to ease my pain I said just to ease my pain Dat was hem. You were on my mind. En uh, wacht even, zo. Even wachten. Even de koptelefoon weer op. Ja, geweldig allemaal. Wat wou ik nog zeggen? Oh ja. You were on my mind. En uh, dat liedje kennen we natuurlijk in uh, diverse uitvoeringen. Dat zat ik eens even te zoeken. Ja, daar was ik ook even aan de later kant. Ik zat even te zoeken. You were on my mind het is een uh, populair liedje. Uh, geschreven bij Sylvia Fricker in 1962. Uh, en uh, zij heeft het in een badcap geschreven. Heb ze het gehoord? Zegt uh, het verhaal. In Hotel Earl in Greenwich uh, Village. En, uh, het, uh, ja, leuk is dat, hè? Dat je dat weet. En uh, de meest bekende ver, uh, de versie ervan is natuurlijk van uh, de Utrechtse Jets. Maar ook van Crispian St. Peter. Maar dit was een hele aparte versie. <coughs> dit was namelijk Barry Maguire. En Benny okay. McGuire, ja, die kent u natuurlijk van zijn grote hit, The Evil of Destruction. Maar ook dit schijnt hij dus opgenomen te hebben. Nou, heeft u dat ook eens gehoord? Heel leuk om dat eens te weten, toch? Vind ik wel. Oké, okay. nou, dan gaan we nu verder met de volgende. I hate to say it, but I told you so. Don't mind my preaching to you I said, don't trust him, baby, now you know You don't, don't learn everything that is to know it's school Wouldn't believe me when I gave advice I said that he was a tease If you won't help, you better ask me now So be sincere, convince me with a pretty please To me, life, life, you met a guy who taught you how it feels to be lonely. Oh, so lonely. Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. I can't help feeling you found out, too. You thought you were too good You had a lot of love Won't say I'm sorry for the things I've said I'm glad he packed up to go You kept on bragging he was yours instead Now you don't know everything there is to know Laugh, laugh, I thought I'd die It seems so funny laugh, to laugh, me Laugh, laugh, you better how it feels to be lonely Oh so lonely Before I go I'd like to say one thing Don't close your ears to me Take my advice and you find out that the end Just another girl will cause you misery Don't say you can't get any boy to call Don't be so smug or else You'll find you can't get any boy at all You'll wind up by the way sitting on the shelf La, la, boy, I thought I'd die too funny to me Ja, het leuke van, uh, van Spotify is natuurlijk dat je af en toe gewoon... Die stuurde mij dan elke week een, uh, een lijstje met uh, zo... Your weekly choice heet dat lijstje dan. Dat is zo leuk. En dan kom je af en toe gewoon dingen tegen. Dat je denkt, verrek, wat is dat nou weer? Nou, dan was dit er ook een van. Verrek, uh, was dat nou weer? De nummer maar dat heette Laugh, Laugh. Oftewel, lach, lach. En uh, het was van een band die heet The Bo Brummels. Heb jij er nooit van gehoord? Nee. nee. Nee, ik ook niet. <laughs> ik had er echt nog nooit van gehoord. The Bo Brummels dus. Nou, lef lef, dat was het nummer. Oké, okay. we gaan naar het nieuws van, uh, van uh, half twee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja. Op het Willemsplein in Ermuiden stond gisteravond een geparkeerde auto in brand. De politie sluit brandstichting niet uit. De brand beschadigde ook twee auto's die in de buurt geparkeerd stonden. Van de gedroffen auto is weinig over. De politie onderzoekt de zaak en roept eventuele getuigen op om zich te melden. Ten aanzien van de publieke omroep klinkt wel eens een argument... dat gesubsidieerde journalistiek een dam opwerpt tegen commerciële media. En dat is de media die het volk brood spelen en sensatie geven. Als voorbeelden voor dat laatste gelden dan, met een vies gezicht gezegd... de bagger op de buis van de commerciëlen en de platte kranten in het... In de angelsactische wereld. Een goed idee vinden degenen die dat betogen. Uh, dat de NOS meer geld krijgt nu de sterinkomsten dalen. <tiek> het Rode Kruis ziekenhuis Bevenwijk en Siemens Healthcare... wilden samen het ziekenhuis van de toekomst bouwen... in uh, het Bevenwijkse stationsgebied. Het Rode Kruis ziekenhuis, uh, kortweg RKZ... en Siemens starten hiervoor een onderzoek in samenwerking met de gemeente Beverwijk. Het nieuwbouwziekenhuis zou moeten komen... op, de braak, op het braakliggende perceel Ankieshoeven En dat was uh, tot 2007 een kinderboerderij. Voor uh, bestuursvoorzitter Jaap van de Heuvel van het RKZ... is het een absolute doorbraak. Lange tijd leek een ingrijpende renovatie van het bestaande ziekenhuis... het hoogst haalbare. Het RKZ bestaat dit jaar al 90 jaar... De oudste delen van de huidige bebouwing stammen uit 1973. De boulevard van Zandvoort verdient beter. Het college van BMW wil nu echt vaart gaan maken met de herinrichting ervan. Een eerste aanzet daartoe is al gegeven. De gemeente Zandvoort heeft de Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aarsgold... gevraagd zijn licht te laten schijnen op de mogelijkheden. Dat heeft geresulteerd in een aantal ontwerpen... waarvan wat opties staan geschetst. In de woorden van het college in een toelichting daarop... een inspirerend en ambitieus beeldverhaal voor de boulevard... dat laat zien dat er mooie kansen zijn om de uitstraling... en functie van de boulevard op korte termijn te verbeteren. Uitgangspunt is dat Zandvoort als grootste badplaats binnen de Beterpool Amsterdam, een tweede, bad, een tweede badplaats van Nederland, een boulevard met internationale allure verdient. Zandvoort trekt per jaar zo'n 6 miljoen bezoekers. De huidige boulevard sluit in de ogen van het college niet meer aan bij de wensen en eisen van deze tijd. De, dat geldt voor het hele stuk van Noord naar zuid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 Vandaag uh, zijn er veel buien en deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. Tijdens de soms felle opklaringen schijnt ook de zon. De noordwestenwind is krachtig aan zee en het wordt maximaal een graad of 7. Vanavond in komende nacht verandert er weinig. Behalve de wind die duidelijk afneemt uh, en het koelt af naar een graad of 2. Vanaf morgen komt er een koude noordelijke stroming op gang met de nodige winterse buien. En kunnen dus gepaard gaan met hagel en natte sneeuw. Ook onweer kan voorkomen met name aan de kust. De temperaturen dalen naar een graad of 3-4 aan het eind van de week. En het gaat in de nacht dan ook licht vriezen. Kortom, de winter deelt wat plaagstootjes uit. Al dus het weerbericht van Rico Schruider. FM Zandvoort presenteert op vrijdag 22 december van 2 tot 5 uur een integrale uitvoering van Bach's Weihnachtsoratorium. In de prachtige uitvoering van het Amsterdam Barok Orkest en Koor onder leiding van Ton Koopman. Vrijdag 22 december, 2 uur. van de Some I went to see young ladies I've been there before. There's shoes and stockings in your hands and your feet all over the floor. Champagne is my name. Champagne is my name. Champagne Charlie's my name. By golly, and roguin is stealin' his game. Doo doo doo doo doo doo doo doo da da da da da I went down to Louisville, I ain't been there before Got kicked in a bar, too fat and I ain't going back no more Champagne Charlie's my name, Champagne Charlie's my name Champagne Charlie's, Charlie's my name, by God, and Rogan and stealing as game yeah, yeah. Da-da-da Out of an old fix jump, and I ain't going back no more. Champagne Charlie's my name. Champagne Charlie's my name. Champagne Charlie's my name, by golly, and Rogan is stealing his game. -da -da. Oh, la la. Drunk last night, all the night before. I ain't gonna get drunk no more. And I ain't gonna. Champagne Charlie's my name. Champagne Charlie's my name. Champagne Charlie's my name. By golly, I'm broke and Rogan stealing his game Da da da. <laughs> nou, laat ik het uh, zo zeggen. Dit is iets uh, uit mijn jeugd, zeg maar. Oh. Um, en mijn jezelf, uh, jeugd. wat ik me van her ja, wat ik me ervan herinner. Uh, <laughs> mijn broer die kwam ooit eens een keer thuis met een LP van deze man. Ja. En dat is uh, Leon Redbone. En uh, de man uh, die die die, die maakt een soort fusion van jazz en blues en tinpan. En uh, hij heeft ook een heel apart uh, stemgeluid. En uh, maakt ook, ook uh, de, de, de, heel veel remakes en heel veel covers. Maar uh, hij heeft een aantal zeer uh, grappige en hilarische liedjes. Waaronder deze: Champagne Charlie. Nou, leuk. Ja, lekker. Een ja. beetje, beetje Dixieland-achtig. Dus, ik vind het wel lekker. Ja, het is heeft, erg leuk. Het heeft een iets. Ja, inderdaad. Het heeft wel iets. Het heeft een iets. Goed. En wie zijn dit? Zijn ja, natuurlijk de Rolling Stones. Dat gooi je natuurlijk direct aan het geluid van uh, Mick Jagger. En het komt van een nieuw album. Dat komt op 1 december uit. Dus dat is uh, vrijdag. Ja, vrijdag komt dat uit. En dat is een album dat heet On Air. En daar staan allerlei opnames op. Oude opnames uit de begin 60e jaar. Nou, nee, halverwege 60e jaren. Vanaf het moment dat de Stones bekend werden. 64, zo'n beetje. 63, 64. En net als wat de Beatles altijd regelmatig deden traden zij live op voor uh, de BBC Radio. Ja, de, de Beatles deden dat ook. En de Stones hebben dat natuurlijk ook gedaan. Geweldig. En die opnames die zijn weer boven water gekomen. En die staan nu op een cd. En die komt volgende week uit. Of uh, aanstaande vrijdag komt die uit. Dus On Air heet die. En er staan hele leuke dingen op. Live, uh, live versies van, van een paar hits. Maar ook dit bijvoorbeeld: Rollover Beethoven. Want de Stones waren natuurlijk de optimale Chuck Berry-vertolkers. En fans. Uh, ze konden dat uh, als geen ander. En zodoende dus dit uh, prachtige uh, Rollover Beethoven van het nieuwe album van de Stones. Aan. Je kunt al wat teasertjes vinden op Spotify. Maar hij komt officieel dus echt aanstaande vrijdag. Dan komt hij, uh, komt hij uit. Dus dat weet u dan ook weer: The Rolling Stones. Ja, ik zou het bijna vergeten, maar ik heb er nog twee. In het licht. Dus die doen we achter elkaar. Dit is de eerste. Het is vandaag de sterfdag van Lennart Nijg. En vandaar even dit prachtige nummer. Ik hou de wereld in mijn hand.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 Daar sluipt de groengevlekte kat En heeft de merel al te grazen De leguaan gaat bellen blazen Kruipt op vijf poten over het pad De vleesboom rijst het water uit En rinkelt met zijn glazen snaren Er zit in de kristalpilaren Een uil die schuine liedjes fluit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 2002 dacht ik dat het was, de sterfdag van Leonard Nijg. En ik vind, daar mag je toch wel aandacht aan besteden. Hij zingt niet zelf, hij heeft zelf ook geen platen gemaakt. Maar het is natuurlijk wel een van de grootste Nederlandse eh, tekstschrijvers van de tweede helft van de 20e eeuw. Laten we dat maar eens even vaststellen. Lennart Nijg, dit was Badouin de Groot van het album Picnic. En dat heette Eva. Dat er ook eentje, ook die is het zijn sterfdag vandaag. Alleen hij, uh, het was een paar jaar later, het was 28 november 2005. En uh, dit was een duo en we hebben het over de drummer van dit duo, namelijk Tony Meehan. En hij overleed op 28 november 2005, werd geboren in Hempstead op uh, 2 maart 1943 en hij is overleden in Londen. Samen met Jed Harris, Hank B. Marvin en Bruce Welsh. Oprichter van de Britse popgroep The Shadows. Meehan speelde drums in uh, de alle vroege hits van Cliff Richard en The Shadows. In het nummer uh, See You In My Drums is de hoofdrol voor hem uh, weggelegd. was pas tien jaar oud toen hij, uh, toen hij interesse kreeg in het drummen. En Tony Meehan is ook helemaal op een andere manier... Uh, in het nieuws gekomen, dames en heren. Behalve dat hij dus de, de drummer was, eh, samen met Jed Harris, in die shadow speelde, was hij ook een van de mensen die de Beatles afwees. <lacht> ja, hoeveel kun je je vergissen? Die de Beatles afwees eh, na de. de de Deca-sessions uh, uh, die de Beatles hebben gedaan. Uh, Dick Rowe was uh, de grote man natuurlijk. Maar Tony Meehan die had ook gezegd van... nou, er is helemaal niks, daar moet je niet aan beginnen. <lacht> nou, hoe kan een mens zich vergissen? Niet waar? Tony Meehan dus. <lacht> en het nummer wat u hoorde was Carlet O'Hara. En dat was uh, van Jed Harris samen met Tony Meehan. En uh, voor oude luisteraars van Radio Veronica. Het oude Radio Veronica. Die herinneren zich dit natuurlijk nog altijd als ja. uh, de tune van Klaas vaak. Oftewel Tom Mulder. Ja, die gebruikte dit niet altijd als tune. Ja. ja. ja Nou, zijn we er weer uit. Nou, wat er al gebeurt. Tju. Nou. Alien invasie. Uh, ik denk het, ik denk het. <laughs> ik denk dat het een alien invasie is dit hoor. Zo uh, klinkt het wel. Ja, vind ik ook. I woke up. Didn't think that I'd believe in you today Het's geen alien hoor, het is alle I knew that waking I... up feel this way But I'm so glad we're done Oh yeah Now hold up I'm not trying to say that all we have was shall we But one of us should have had the guts to quit It all went on too long Oh yeah We stopped saying, we stopped saying love. Love. No, notes, no, it's no, holding, no hands. holding hands We it's kept no. ourselves together Doing the best, the we, best can. we can You say I left too easy As bad. I walked out the, out the door But I cannot go back anymore Cause I'm so good The cold pill and the sheets on the side of my face. Sometimes I flash back to our warm embrace. But I'm still glad we're done. done. No doubt, we could have easily gone for another year or two. I know that's how a lot of people do. But we've got to move on. Mm -hmm. We stopped saying I love you. Quit making future friends We were on different plans. It was a bad romance. You say I left too empty as I walked out the door. But I cannot go back anymore. Cause. Het zijn allemaal geen aliens zelfs. Het is een Zandvoorter zelfs nog. Nou. <laughs> Je zou het wel even nou, denken. Het, zo. Uh, het begin had het zoiets van, nou ja. weet niet. Ja, ja maar ja, Aller maakt af en toe hele aparte dingen. En dan is dit er een van Glad We've Done. En dit is K up tot besluit. Feathers and Tar. in januari uit gaat komen van Kajak een album dat heet Seventeen en dat komt als ik goed heb 18 januari komt die uit en wij gaan in januari heerlijk naar een concert van Kajak in Alkmaar in Victorie. en dan gaan wij de, het hele album horen denk ik het is de nieuwe bezetting van Kajak en het is uh, van hun nieuwste album en ik vind het weer top Nou ja kan je anders verwachten van Ton Scherpenzeel? hè? Laten we ik weten. Goed, Feathers and Tar heet hem het nummer. En uh, het staat als teaser alvast op Spotify. In de release radar. Geweldig. Nou, en dit was het muziekje van eh, ja, Goorzaam, hè? Klok, klokje van Goorzaam, hè? Ja. is klaar voor vandaag. Het is alweer klaar. Ja, het gaat, het gaat snel. Zo. Time flies. Ja, ik, je ik, zit in bijna, ik. ik zit er bijna. Ik zit er net. Ja. Ja, maar jij loopt nog steeds weg. want ik ook. Dag. Moet toch iemand koffie maken? Nu moet je niet zeggen dat je net zit. Maar ook steeds wegloopt. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, dit was het uh, voor vandaag. Morgen ben ik weer, samen met Ron. En donderdag samen met Dolly. Dus het wordt weer een uh, lekker weekje voor uh, Zandvoort Lunch. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren. En uh, wat mij betreft, tot morgen. Dag Angela. Tot, uh, tot de volgende keer. Ja. Ik weet niet wanneer, maar... Dat zien we dan wel weer. wel oh, ja. Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5.